1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Brown Cow is een online marktplaats voor bedrijven en senior experts... die zich op pensioengerechte leeftijd nuttig willen maken. We werken lunch meteen met de bedenken daarvan. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Belgische spoorwegen stoppen mogelijk met de vira. Dijsselbloem tegen permanent voorzitter van de Eurogroep. En gewonden bij demonstraties in Istanbul. Vanmiddag geregeld zon, maar ook flink wat sluierwolken. In het zuidoosten overheerst de bewolking, daar valt nog wat regen mogelijk. Uh, 16 graden is het aan zee, zo'n 22 in het binnenland. Morgen dan begint de dag bewolkt en droog. Daarna gaat de zon zelf schijnen. Zondag nog meer zon, minder wind. En het wordt dit weekend 14 tot 17 graden. Het heeft er alles schijn van dat de Belgen gaan stoppen met de Vira. Afgelopen winter vielen veel Vira-treinen uit naar sneeuwval. Vira werd in januari al na een maand uit de dienstregeling gehaald. De Nederlandse spoorwegen hebben nog niet besloten of ze door willen met de Vira. Die reageren later. Correspondent Joris van Poppel vertelt wat er aan de hand is in België. De NMBS heeft aangekondigd hier, dus de Belgische spoorwegmaatschappij dat ze vanmiddag een belangrijk besluit gaan nemen over de toekomst van de vira. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Drie maanden geleden hebben ze al aangekondigd dat ze het liefst van die trein af willen, maar dat ze nog eens een opzegtermijn van drie maanden hebben. Uh, vanmiddag komt de Raad van Bestuur van de NMBS bijeen. Die geven om vier uur een persconferentie. En dan zullen we het weten, ze hebben drie treinen besteld bij de Italiaanse uh, uh, producent. Waarschijnlijk gaan ze die bestelling dus annuleren. Er is één krant hier, de Gazette van Antwerpen, die schrijft dat het besluit uh, al genomen is en dat ze daadwerkelijk uh, hun handen vanaf gaan trekken. Maar de NMBS die wil dat nog niet bevestigen. Nee, nee, maar, maar ze hebben in januari gezegd, uh, drie maanden, we zijn inmiddels al ruim vier maanden verder. Uh, waarom dit moment? Er is de afgelopen maanden heel veel technisch onderzoek uh, gedaan. En blijkbaar zijn de uh, Belgen nu tot de conclusie gekomen... dat er geen hoop meer is voor de Vira. Kijk, Italiaanse experts, Nederlandse experts, Belgische experts... hebben die treinen die al wel geleverd zijn, die Nederlandse treinen... in Amsterdam onderzocht. En de Belgen achten het nu, het uh, rijp om de conclusie te trekken... dat, dat die bodemplaten die eronder vielen, die ja. deuren die niet sluiten... dat stilvallen, dat dat hopeloos is. Ja, de Belgen die kunnen dat uh, doen. Die kunnen een bestelling annuleren uh, in Nederland. Uh, en het is een gezamenlijk project in Nederland... Uh, die treinen al? Dat betekent dat het ook behoorlijk wat gevolgen voor Nederland gaat hebben. Ja, dit is wel een problematisch natuurlijk. Kijk, de Belgen uh, hebben die treinen nog niet. De, dus die bestelling kan eenvoudig geannuleerd worden. Hebben ze ook zo in het contract laten zetten dat dat kan. Nederland heeft 16 treinen besteld. Er staan er al 9 in Amsterdam. Dat is natuurlijk moeilijker om die terug te sturen. Alleen al heeft de NS in het verleden wel aangegeven dat ze dat wel zullen gaan, uh, zullen gaan uh, proberen natuurlijk. Uh, het dus heeft ook nog een andere consequenties. Kijk, de Belgen zeggen ook dat uh, die treinen zo onveilig zijn... dat ze ook niet op het Belgische spoor willen rijden, kunnen rijden. Dus al, al gaat Nederland wel door met die treinen... dan nog zullen ze voorlopig niet op het Belgisch spoor mogen rijden. Dat was Joris van Poppel vanuit België. Minister Dijsselbloem voelt niets voor een permanent voorzitterschap van de Eurogroep. Nederland is geen voorstander van de oprichting van een extra-Europese instituut. En Dijsselbloem zelf wil ook niet permanent voorzitter zijn... Dat heeft hij gezegd in een reactie op het Duits-Franse voorstel om zo'n permanente voorzitter in te stellen. Dijsselbloem is nu voorzitter van de Eurogroep. Dat doet hij in combinatie met zijn werk als minister van Financiën. Correspondent Chris Hostendorf. De Fransen hebben nadrukkelijk gezegd het gaat niet om het functioneren van Dijsselbloem als persoon. Het gaat hun puur om het instituut, de eurogroep, om die beter te laten functioneren... om die beter geschikt te maken... om de Europese economische crisis overal in Europa... echt professioneel aan te pakken op fulltime basis. Daar is het de Fransen om te doen. En het gaat niet om de persoon Dijsselbloem. Zo is ook hem verzekerd door verschillende collega's in Europa. Dijsselbloem zegt dat hij van plan is om de komende anderhalf jaar aan te blijven... als voorzitter van de eurogroep. En als hij daarna nou zou moeten kiezen, dan zou hij voor het ministerschap gaan. Bouwend Nederland zegt dat er voor 1 miljard euro... in allerlei potjes bij het Rijk zit die bestemd zijn voor de bouw. Volgens voorzitter Brinkman wordt het geld door getreuzel... en bestuurlijke romslomp nog niet gebruikt. En minister Blok snapt het ongeduld. De heer Brinkman heeft een optelling gemaakt van de ruimte die daar is... op een heel aantal verschillende terreinen. Variërend van scholen tot monumenten. En in mijn eigen portefeuille het geld... wat we in het kader van het woonakkoord klaar hebben gezet. Dus de optelling klopt. Ik noem net het voorbeeld van het geld wat we in het woonakkoord vrijgemaakt hebben. 150 miljoen om woningisolatie op gang te krijgen. En ik ben druk in gesprek ook met de leden van de heer Brinkmans organisatie... Bouwend Nederland, om ervoor te zorgen dat er ook echt goede plannen op tafel komen. Want ik moet ook weer van de bouwsector... Goede voorstellen hebben om woningen betaalbaar te isoleren. En ik heb net zoveel haast als de heer Brinkman. Maar die 12.000 banen, die kunnen we nu toch heel goed gebruiken? Vandaar dat we ook in het woonakkoord dat geld vrijgemaakt hebben. En ik met de heer Brinkman en zijn leden bouwbedrijf om de tafel zit... om zo snel mogelijk die goede voorstellen ook van hen op tafel te krijgen. Maar steeds meer bouwvakkers verliezen hun baan, ook vandaag weer. Vandaar dat we ook in het Woonakkoord dit geld vrijgemaakt hebben. Daarnaast hebben overigens ook geld vrijgemaakt hebben voor startersleningen. De btw verlaagd hebben op, op verbouw. Dus dat signaal dat de bouw een impuls nodig heeft, dat hebben we niet alleen gehoord. We hebben er ook actie mee ondernomen. Er is dus eigenlijk geen sector waar we zoveel geld voor uit hebben getrokken in deze moeilijke tijd. En met de heer Brinkman ben ik het eens... Nu snel de schouders eronder en vandaar dat ik ook zijn leden heb uitgenodigd... en dan snel met die voorstellen komen. Maar komt het niet veel te laat? Want er zijn al veel mensen ontslagen. Ja, je kunt natuurlijk in, een, in de grootste crisis sinds de jaren 30... helaas niet voorkomen dat er mensen ontslagen worden. Wat je wel kunt doen is... De basis van de economie gezond maken. Dat doen we door de woningmarkt, door het aflossen van hypotheken en het marktconform maken van huren. die woningmarkt structureel gezond te maken. Daar krijgen we gelukkig ook de nodige complimenten voor van bijvoorbeeld het IMF of de OESO, de Buitenlandse Onderzoeksinstellingen. Uh, deze week ook het bericht dat er weer buitenlandse toetreders op de woningmarkt komen. Uh, op de hypotheekmarkt, wat, wat heel goed is voor de woonconsument. En tegelijkertijd hebben we dus een maatregelen genomen om de ergste pijn te verlichten. Dit was Blok in gesprek met Blok. Peter Blok, onze verslaggever, in gesprek met minister Stef Blok. De islam wordt ook in de provincie Gelderland steeds zichtbaarder. Dat zei PVV-leider Wilders bij de presentatie van een onderzoek. De PVV heeft wat de partij noemt de islamisering van Gelderland in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er 46 moskeeën in de provincie staan. Volgens de partij heeft een aantal onder valse voorwenselen een bouwvergunning en subsidie gekregen. De PVV wil ook in andere provincies gaan uitzoeken hoeveel moskeeën er staan. Wilder zei dat hij niets tegen moslims heeft, maar wel tegen de islam die in moskeeën wordt gepredikt. Dit is het NOS-journaal Het Dorald Megens. Bij botsingen tussen de Turkse politie en demonstranten in Istanbul zijn gewonden gevallen. Rellen begonnen toen agenten een tentenkamp wilden ontruimen in een park aan de rand van het centrale Taksimplein. Correspondent Bram Vermeulen nu. Bram, wat is er gebeurd daar in Istanbul? Uh, dit is de, de vierde dag op rij al dat er op uh, Taksim wordt uh, geprotesteerd. Het gaat over een verbouwing van het centrale plein uh, Taksim en het verdwijnen van een boomrijk park als gevolg daarvan. Dus je krijgt een soort... Occupy, Istanbul, beweging daar. Uh, wat we zien is dat die protesten steeds groter worden. En hoe groter ze worden, hoe harder de politie uh, ingrijpt. Uh, en er wordt heel hard ingegrepen met, met traangas. Uh, tegenwoordig is het ook. Uh, eigenlijk uh, doorgaande praktijken, dat er pepperspray bij wordt gebruikt en waterkanonnen. Nou, bij een van dat soort charges uh, is een grote groep van demonstranten op de vlucht geslagen. Die hebben geprobeerd om over een muurtje te klimmen. En dat muurtje is vervolgens ingestort en als gevolg daarvan is een aantal gewonden uh, gevallen. Ja, en is dit nou allemaal het gevolg van uh, de, de plannen om, om een winkelcentrum in een park te bouwen... ...of is er meer aan de hand? ik denk dat er wel degelijk meer aan de hand is. Wat je, wat je ziet is dat de protesten uitbreiden, dat beroemde columnisten, schrijvers, activisten... die sluiten zich aan, dat het hier niet alleen maar gaat om dat parkje, het beroemde parkje, dat wel, op Taksim... maar vooral over de manier waarop Istanbul op de schop gaat op dit moment. Je moet nagaan dat het ene plan naar het andere... Hier wordt gelanceerd een nieuw vliegveld, hoge snelheidslijnen, er wordt zelfs een nieuwe bosbrus gegraven en ook een nieuw taxienplein gebouwd. En dat gebeurt allemaal, dat is althans het gevoel, op de straat, zonder enige inspraak voor de bevolking, zonder enige zorg voor de natuur, zonder enige zorg voor de buurtbewoners. En de woede wordt eigenlijk gevoed door het gevoel van onmacht tegen een ruksigloze staat en ook vooral door de manier waarop alle protest met excessief geweld... ...wordt neergeslagen op dit moment. Ja, het doet een beetje denken aan China... ...dat uh, ging bouwen voor de Olympische Spelen, dat soort verhalen. Ja, nou kijk, wat je ziet natuurlijk is dat die Turkse economie enorm groeit. En dat komt ook omdat de regering ongelooflijk veel bouwprojecten uitzet. Ze voelen dat ze de wind in de zeilen hebben met de economie... ...maar daarbij wordt niet altijd rekening gehouden met hoe de mensen... ...die in die straten wonen waar dat allemaal gebeurt, zich daarbij voelen. Bram van Meulen, dank er is de komende jaren meer geld nodig om tienduizenden Nederlandse oorlogsgraven in het buitenland te onderhouden. Dat zegt de Oorlogsgravenstichting die wereldwijd ruim 50.000 graven onderhoudt. Het tekort ontstaat voornamelijk door de stijgende loonkosten. De Oorlogsgravenstichting krijgt jaarlijks bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De stichting zegt volgend jaar 2 ton meer nodig te hebben. Het ministerie wil dat geld niet geven en adviseert de stichting om donaties te werven. Rusland gaat naast luchtafweerraketten ook tien gevechtsvliegtuigen leveren aan Syrië. Het gaat om Mig 29's, die net als de raketten al waren besteld. Een woordvoerder van Poetin zegt dat bestaande contracten worden nageleefd... maar dat waarschijnlijk geen nieuwe contracten worden gesloten met het bewind in Syrië. Rusland zegt verder dat Syrië zijn luchtafweerraketten niet voor de herfst krijgt. En dat is in tegenspraak met de opmerking van de Syrische president Assad gisteren... dat die raketten al in zijn land waren aangekomen. Steeds meer Nederlanders zitten in de bijstand. Eind maart kregen 390.000 mensen een bijstandsuitkering. En het aantal stijgt snel, zegt het CBS. Dat is 11.000 meer dan een kwartaal daarvoor. Die stijging is net zo groot als de hele toename in het jaar 2012. De stijging komt niet onverwacht. Mensen die werkloos worden krijgen voordat ze in de bijstand terechtkomen een WW-uitkering. De toegenomen werkloosheid vertaalt zich daarom nu pas in stijgende bijstandscijfers. Voor het eerst zijn in Dierenpark Amersfoort gezonde halsbandleguaantjes geboren. Het gaat om acht diertjes zo groot als een pink. Het is dus voor het eerst dat er in Amersfoort kleine halsbandleguanen uit het ijs zijn gekomen. Kleintjes kunnen opgegeten worden door hun ouders en daarom worden ze apart gehouden. Halsbandleguanen komen vooral in Zuid-Amerika voor. En ze danken hun naam aan de zwarte strepen rond de nek. Sport. Op Roland Garros in Parijs verloor Robin Haase de eerste set van de pol Jerzy Janovic. Mark Brasser heeft Haase zichzelf weer teruggevochten in de wedstrijd. Ja, Robin Haas is goed teruggekomen in de partij. Hij kwam in de tweede set twee keer een break achter. Hij repareerde dat vrij snel. Het werd vervolgens 5-4 in het voordeel van Robin Haas. En toen brak hij opnieuw door de surface van Jerzy Janovic. En daarmee ging de tweede set met 6-4 naar Robin Haas. Een sterk herstel van de Nederlander. Maar we zitten nu in de derde set. Daarin zijn zes games gespeeld. En het is 4-2 in het voordeel van Jerzy Janovic. En dat betekent dat de Pool Haas heeft gebroken. Uh, nog niks verloren. Natuurlijk, Hazen kan nog terugkomen. Dat heeft hij in de tweede set laten zien. Maar de eerste tik in de derde set. Misschien wel een beslissende derde set. Is in ieder geval een belangrijke, cruciale derde set. Die eerste tik is uitgedeeld door Jerzy Janovic. De Pool leidt met 4-2 in de derde set. Het is 1-1 in sets. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat strenger optreden bij racisme op de voetbalvelden. Spelers, coaches en officials die zich schuldig maken aan racistisch gedrag. kunnen in het vervolg rekenen op een straf van minstens 5 wedstrijden. Als supporters van een club in de fout gaan, dan krijgt de club eerst een waarschuwing. Daarna volgt een geldstraf en daarna een wedstrijd zonder publiek. Puur René Passet, bij de AWW. René heeft verkeersinformatie. Ja, met problemen ten zuiden van Bergen-op-Zoom door Flinke problemen zelfs. Het is lastig om Zeeland in te komen via de A58... want er staan daar lange files na een ongeluk vanochtend. Op de A4, Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... tussen de Belgische grens en Hoge Heide, 7 kilometer. En op de rijbaan vanuit Breda naar Vlissing op de A58... tussen Bergen-op-Zoom-centrum en knap het markje 9 kilometer. Het is verstandig om voorlopig een andere route te kiezen. Bijvoorbeeld via de N59 of de route via Antwerpen over de A16 en de Belgische E19. Elders ook wat files op de A1. Amsterdam naar Amersfoort bij 1 brugge, 2 kilometer. En probleem in de Tunnel op de A10. Tussen het Watergraafsmeer en de Tunnel, 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A28, tenslotte Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden Zuid, 4 kilometer. Nog een paar minuten, dan is het kwart over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Nog een keer de belangrijkste punten, Belgische spoorwegen. Tegen stoppen mogelijk met de Vira. Minister Dijsselbloem is tegen een permanent voorzitter voor de Eurogroep. En er zijn gewonden gevallen bij demonstraties in Istanbul. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Koert Hamming van het bedrijf Brown Cow. Dat is een online marktplaats waar bedrijven en senior experts met elkaar in contact worden gebracht. Verder de afronding van de weekje in de praktijk. Deze week, dus in de wereld van de kinderopvang. En na half twee is het standpunt.nl. De stelling dan: de luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. 0800 1101 is een gratis nummer, dus 0800 1101. U kunt naar de website www.standpunt.nl of twitteren. Eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Na hun pensioen achter de geraniums zitten en lekker niks doen. De senior experts van Brown Cow die moeten daar niet aan denken. Deze online marktplaats bemiddelt tussen bedrijven en experts die zich op oudere leeftijd nuttig willen maken. En dat doen ze met succes. Er lopen inmiddels al elf projecten. Van een groeigoeroe die een boer helpt met het aan de man brengen van zelfgemaakte lunches. tot een hoogleraar die studenten helpt bij het vinden van een locatie voor hun zelfbedachte ontziltingssysteem. Ik praat erover met Koert Hamming, hij is een van de oprichters van Brown Cow. Hartelijk welkom. Dankjewel. Waar komt die naam vandaan? Um, de naam uh, How Now Brown Cow is een, is een Engels versje... waarmee um, uh, ouders en uh, docenten in Engelstalige landen hun kinderen um, de pronunciation uh, bijbrengen. En wij vonden dat een mooie analogie voor de overdracht van kennis van de ene generatie naar de, naar de volgende. Ja, Brown Cow. Zo komen we dus aan de naam. En uh, hoe werkt het dan precies? Um, in beginsel is het, uh, is het zo dat um, uh, beide partijen, dat wil zeggen de um, senior experts uh, die zich uh, aanmelden, um, evenals de uh, bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze experts, een profiel aanhouden online op ons platform en um, daar informatie kunnen invullen over wat zij dan wel aanbieden en dan wel uh, uh, vragen. En, en jullie faciliteren dat? Exact. Maar moeten ze bij beide partijen daarvoor betalen, neem ik aan? Of? Ja, we vragen voor de senior experts en lidmaatschapsfee van 50 euro per jaar. Um, dat is meer om. Uh, um de serieuze, te filteren van de, van de niet-serieuze ja. uh, experts. En um, opdrachtgevers plaatsen een project... en dat kost ze ook 50 euro um, vooralsnog. Kijk aan. Ja. ja. ja. <laughs> uh, Want even nog even... Kijk, ik kan me dus wel uh, zeggen... van nou, ik ben een, enorme, een briljante uh, raketgeleerde, ik noem maar wat. Uh, check jij dat dan nog even of, of ik dat ook echt ben? Of? Nou, dat is een goede vraag. Um, uh, nu doen we dat wel en dat doen we heel fanatiek. Um, maar um, we hebben ook een aantal partners gevonden per segment. Dus een eentje voor financieel bankair, een eentje voor... Um, uh, juridisch, uh, nou ja, et cetera. En, uh, en die, um, die doen nog, nemen nog contact op met, uh, met nieuwe senior experts. Uh, maar uiteindelijk zal het, uh, het marktplaatsmodel zijn werk moeten gaan, gaan leveren. Uh, mensen krijgen een rating of een referentie uh, na het afloopronden van een project. Succesvol, hopelijk. En, um, uh, en op basis daarvan kun je uh, de volgende keer altijd uh, andere ja. niet makkelijker. Mensen. Dus in die, in die zin lijkt het inderdaad op het marktplaats dat veel mensen nu kennen... als ze daar eens een keer spulletjes gaan kopen. Of ja, een soort datingsite is het ook eigenlijk bij. Ja, min of meer. Ja. Ja. <laughs> um, er zijn meer van dit soort bedrijven die in ieder geval zich storten... op de, de, de ouderen die al klaar zijn met werken en nog genoeg uh, te bieden hebben. Um, Zilvergrijs, heb ik eerst gelezen, <laughs> avondrood, dat soort... Uh... Ja, hele charmante namen. Wij, um, uh, dat zijn voornamelijk uitzendbureaus. En die, uh, die richten zich op een, op een ander segment. Op meer op het, uh, die, die mensen in dienst. Dan moet je eerst fysiek langs en dan moet je een intake doen. Dan word je eventueel teruggebeld. En um, zij willen in principe gewoon uh, uren uitzenden. Dus dat zijn weer vacatures en langlopende projecten. Um, wij richten ons juist op het hele hoge segment. Oud-bestuurders, professoren, uh, partners van grote advocatenkantoren. Um, en die... Um, uh, Um, we werken dan projectmatig. Dus die zijn niet op zoek naar een fulltime functie, maar nee. die vinden het nog leuk. Uh, die zijn bereid om hun kennis en expertise nog projectmatig te delen met de, ja. met de volgende generatie. Um, en Wanny, wat, nou goed, jij, jij doet onderzoek met jouw mensen natuurlijk. Van of, het, of, het, of het echt de mensen zijn die ze zeggen dat ze zijn. En, en verder, waar moet iemand nog verder aan voldoen? Um, nou ja, ze moeten in ieder geval, we hebben het uh, uh, de zeven magen van Brown Cow genoemd. En dat zijn eigenlijk de eisen die wij stellen aan, het, uh, aan de experts die zich aandienen. Um, ze moeten in ieder geval 30 jaar relevante werkervaring hebben. Uh, hoog opgeleid zijn, of het equivalent daarvan. Door, door, door nou ja, bewezen succes in hun carrière. Um, en ze moeten begrijpen dat ze niet voor de hoofdprijs aan de slag gaan. Ze moeten het vooral doen omdat ze het leuk vinden. Ja. Ja. Nou, een van de mensen die gebruik heeft gemaakt van jullie dienst is Peter Krol. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft een bedrijf voor interactieve patiëntenvoorlichting uh, gedurende het hele zorgtraject. Uh, dat is denk ik een beetje de definitie van, uh, van, je, van jouw bedrijf. Um, ja. En met welke vraag kwamen jullie bij Brown Cow terecht? Nou het is eigenlijk zo dat wij op zoek waren naar een, een raad van advies. Wij dachten van uh, ja we hebben eigenlijk mensen nodig met veel kennis en ervaring. Waar wij onze strategie, ons businessplan uh, ja, tegenaan kunnen leggen. En zodoende dat ik ja, via via van, van Brown Cow gehoord. En uh, ik zat te denken, ja, misschien kunnen we iets uh, met hun om een, om een raad van advies, uh, om daar mensen voor te krijgen. En toen op een zaterdag uh, liep ik een keer langs. En waar Rempel waren de jongens, Koert en David, uh, nog aan de slag. Dus uh, vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. <lacht> Je liep daar gewoon binnen. <lacht> uh, en, ja. en, en wat heeft het voor jou opgeleverd dan, voor jouw bedrijf? Nou, het is voor ons dus uh, ja echt uh, tot nu toe gewoon uh, vier, vijf uh, ja, eigenlijk, uh, ja, mensen, of professoren ook en mensen van ook besturen uh, die nu bij waar, waarmee in gesprek zijn en die waarschijnlijk gewoon ook in de draad van advies uh, plaats gaan nemen. Ja. Maar dat, ik begrijp dus ook een beetje dat dat is om, om uh, laten we zeggen, binnen te treden in een bepaald netwerk of zo, dat je daar uiteindelijk weer opdrachten uit krijgt. Ja, dat is, uh, dat is ook een onderdeel ervan. Kijk, het belangrijkste voor ons is dat wij gewoon willen weten van ja, uh, werkt dit? Denken jullie dat, dat, dat onze gedachten gaan werken in de branche waarin jullie hebben gezeten? Dat is één. Het tweede daarnaast is natuurlijk ook dat het netwerk van deze mannen voor ons heel interessant is. En drie is eigenlijk ja, dat we daarnaast ook voor die, voor, voor die mannen een, een leuke groep willen creëren. Dat zij ook uh, met elkaar nog kunnen sparren en wellicht... Uh, ja, ik hoor net iets achter de geraniums... maar dat, ze gewoon, uh, dat we ergens gezellig samen zitten... en dat zij ook uh, nog kunnen brainstormen over bepaalde zaken. Ja, jullie maken gebruik van hun kennis. Zij zijn lekker nog onder de mensen en uh, voelen zich uh, gewaardeerd. Want, uh, ze zijn, want, want jullie zijn benieuwd naar hun ervaringen natuurlijk. Zo zit het een beetje. Ja, en ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook wel... Um, ja, wat uh, Koert volgens mij al zei... dat ja, toch veel mensen hebben al in commissariaten gezeten... of in de Raad van Toezichten. Uh, dus het is voor hen ook wel interessant... Om, ja, om in een bedrijf te zitten waar ze, ook goeie, waar ze ook echt feeling mee hebben. Dus ook zij zijn toch wel kritisch. Van ja, uh, vinden we dit een leuk bedrijf? Dus het is ook echt wel dat, je echt, dat ze echt kijken van... is er een klik, geloven wij hierin? Want het is toch ook wel hun naam die ze er uiteindelijk aan gaan koppelen. Dus... Uh, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ja nou, duidelijk verhaal. Uh, succes met je werk, Peter Krol. Dank dat je even naar de telefoon kwam. Ik praat door met Koert Hamming van Brown Cow. Uh, nou, mooi praktijkvoorbeeld. Wat is het mooiste voorbeeld wat jij kent van de afgelopen tijd? Dat, dat er een connectie is gemaakt? Ik, ik, vond, dit, ik, ik vond dit een heel mooi, uh, mooi verhaal. Dat is trouwens professor Nick Urbanus die, uh, die de heer op dit moment helpt... en voorziet van inderdaad uh, feedback en een netwerk. Um, en wat met veel plezier doet. Um, een ander mooi project zijn inderdaad twee jongens um, die in Delft gestudeerd hebben... aan het einde van hun studie um, uh, een apparaat hebben ontwikkeld... waarmee ze zoutwater kunnen ontzilten, um, uh, diffuus dan. Uh, en uh, die zochten inderdaad een contact om ze daarmee te helpen... om dat uit te breiden en daar hebben we voor gevonden... Um, meneer Hans Nillissen, expert op het gebied van duurzame energie. En het ziet ernaar nou uit dat hij wellicht in staat is om hen te helpen... bij het opzetten van een pilot in Tunesië. Ja. Nou, nou zijn er jongeren misschien die dit horen. Die zeggen, ja, mooi boel, gaan zij een, een, een bedrijf beginnen... voor mensen die eigenlijk al klaar zijn met werken... die, die, die zitten misschien wel op onze plekken straks. Nou, ik denk niet dat, dat mensen die uh, nu de arbeidsmarkt opkomen... Uh, ook maar in de verste verte kunnen concurreren... met iemand die al dertig jaar uh, daar... Um, uh, zichzelf heeft bewezen. Um, dus inderdaad, de mensen die nu instromen niet. Um, daar komt bij dat in de toekomst, en dat voorzien we al in 2015... gigantische gaten gaan vallen door de grijze golf... de babyboomers die, uh, die de arbeidsmarkt verlaten. Um, en die worden, dat zijn kwalitatieve gaten, niet kwantitatieve gaten. Dus die kunnen simpelweg niet worden aangevuld met mensen. Um, dus deze mensen zijn keihard nodig. Daar is ook alle kabinetsmaatregelen op, op afgestemd. Um, men wil juist in ons land dat deze mensen nog actief blijven, participeren en uh, langer meedoen. Ja, je begon te zeggen met, ik geloof 50 euro hè, moeten beide partijen nu intekenen. Maar dat is nu, zei je, heel nadrukkelijk. Ja, we zijn, we kunnen, um, omdat we natuurlijk nog een start-up zijn en in de eerste fase zitten nu, kunnen we nog niet um, de toegevoegde waarde bieden die we uiteindelijk willen gaan bieden. Um, je kunt wel via het systeem al een factuur sturen. Als senior expert, veel van, de, van deze mensen hebben jarenlang in loondienst gewerkt en hebben nog nooit een factuurtje gestuurd. Um, dus daar helpen we ze bij, maar we willen veel meer diensten gaan aanbieden die ze helpen bij het, uh, bij het bewerkstelligen van een leuke uh, Leuk samenwerken. Ja, brown Cow. Uh, als je er wat meer over wilt weten, gewoon uh, even googelen en dan komt het vast wel goed. Uh, ergens een site of zo waar je je kan aanmelden. Uh, dank voor het verhaal. Leuk initiatief. Koert Hamming. Dank om hier te mogen zijn. Hier is de cure. Altijd wat zwaar op de hand zijn Robert Smith klinkt vrolijk in dit liedje. Maar het is dan ook vrijdag en he's in love. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week was Anne van der Veen bij Kinderdagverblijf Het Zand... in Utrecht onderdeel van kinderopvangorganisatie Saadje. Ze zag daar hoe de bezuiniging op de kinderopvang... alle medewerkers bezighoudt. En niet alleen de medewerkers maken zich zorgen. Iedereen eigenlijk in die sector is bang... dat de kinderopvang op deze manier snel achteruit gaat. Anne, voor de laatste keer deze week alweer aan het buitenspelen. Ja, Jurgen, net als maandag ben ik weer buiten op de speelplaats. En nu stap ik de zandpak in, waar zit Leidster Danielle... Ja, we hebben het er al de hele week over, maar is het nog wel leuk om dit te doen? Ja, het is een heel kort antwoord, maar het is nog zeker wel leuk. Je ziet wel negatieve dingen in de, uh, in de kinderopvang gebeuren, maar het blijft leuk. Werken met kinderen is altijd leuk. Zeg je het zelf al, negatieve dingen zijn dat bijvoorbeeld de zorgen? Ja, absoluut. Je ziet uh, dat collega's uh, ontslagen gaan worden. Ja, dan gaat je niet in de koude kleren zitten. En nu moet je een beetje opletten, hè? Want uh, je bent niet voor niks hier in de zandbak. Ik zit alle kanten op te kijken, absoluut. Kinderen die uh, zijn aan het spelen, maar je moet ze altijd in de gaten houden, natuurlijk. Ja. Want dat is ook wel iets wat ik uh, deze week geleerd heb: dat je niet alle kinderen zomaar vrij kan laten spelen, dat je toch goed moet opletten... en dat je daar wel een beetje talent voor moet hebben, hè, dat opletten. Ja, ja het, is, uh, het is niet altijd even makkelijk... maar uh, gelukkig heb ik uh, goede pedagogische medewerkers uh, hier op, uh, op locatie. En uh, die doen uh, hun werk hartstikke goed. Rachna Feurig, locatiemanager hier. Eerder deze week sprak met een uh, bijzonder hoogleraar, Ruben Fukink. Laten we even luisteren. Ik denk dat langzaam maar zeker we doorhebben... dat er te hard is bezuinigd op de kinderopvangsector... Dat van alle sectoren in heel Nederland heeft deze het meest bijgedragen aan het tekort. Ik denk dat we daar een beetje van gaan terugkomen. En dat we langzaam en voorzichtig kinderopvang toch een basisvoorziening durven te gaan noemen. En daar, blijven, daar gaan we goede dingen voor afspreken. En dan zetten we het eens dus een keer mooi vast. Mensen die denken, nou, misschien neem ik wel eens een kind. Hoe lang moeten ze daarop wachten? Negen maanden. Het... Dat snap ik, maar hoe lang moeten ze wachten nou ja, dat het echt een basisvoorziening is? Ik ben bang, langer dan negen maanden. Nee, dit is niet morgen gerealiseerd. Het punt is, een, er ligt een regeerakkoord dat ligt vrij vast. Toch denk ik dat we nog met deze en met dit kabinet al de bocht gaan maken. Zie je dat gebeuren? Dat het echt een basisvoorziening wordt? Nu zie ik dat niet zo gebeuren, maar ik, ik hoop het wel. Want ik denk wel dat uh, de toekomst van de kinderopvang er dan wat rooskleuriger uit uh, zal zien. Want hoe zie je nu de toekomst? Ja, die zie ik toch wel, uh, wel somber in. Als ik gewoon kijk naar uh, hoe Saartje er zeg maar, nu uh, voor staat... is het echt uh, roeien met de riemen die we hebben. En uh, ik denk dat als er, uh, als er vanuit de overheid uh, uh, wat meer geïnvesteerd uh, gaat worden... en inderdaad dat het een basisvoorziening wordt... dan denk ik dat het voor ouders ook een stuk aantrekkelijker wordt... om weer kinderopvang uh, te gaan afnemen. Nu heeft de branche er heel erg zijn best voor gedaan... om die kwaliteit omhoog te krijgen. Dat is eigenlijk gelukt, kunnen we ja, zeggen. ja. Iedereen zit hier tevreden een beetje te spelen als dit zo door blijft gaan. Ja, weet je, ik probeer niet somber te zijn. Maar als ik gewoon echt heel goed nadenk over hoe alles er nu voor staat... dan ben ik er wel heel erg huiverig voor. Sterkte. Ja, dank je wel. Volgende week is er een besloten hoorzitting in de Tweede Kamer over de kinderopvang. Daar mag hoogleraar Ruben Fukkings, zijn naam viel al even, ook spreken over zijn voorstel om van de kinderopvang een basisvoorziening te maken. En dan volgende week in de praktijk, u bent het ook benieuwd, net als ik, wat gaan we dan doen? Wat gaan we meemaken? Ook weer een sector die door de crisis wordt getroffen. Dan zijn we namelijk de hele week in de thuiszorg. Dit is Radio 1. Het Nationaal. hier is Freddy van Tijn. Voetbalclub Meethuizen heeft zijn B-junioren-elftal uit de competitie genomen na de vechtpartij gisteravond. Bij de uitwedstrijd tegen WEO uit Wondendorp liep een speler van die club een zware hersenschudding op. Vermoedelijk doordat hij tegen het hoofd werd getrapt. De politie pakte gisteren twee spelers van VV Meethuizen op. Een jongen van 16 zou de speler van WEO hebben geschopt. Een jongen van 18 zou een WEO-speler bij de keel hebben gegrepen. De grote Duitse banken ontkennen dat ze plannen hebben om de Nederlandse markt te bestormen met goedkope hypotheken. Woordvoerders van onder meer Deutsche Bank, Commerzbank, ING, Diba en Allianz zeggen dat ze geen plannen hebben om de Nederlandse hypotheekmarkt op te gaan. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS verschillende Belgische kranten melden dat de Belgen stoppen met de Vira. Afgelopen winter raakten veel Vira treinen beschadigd na sneeuwval. Stukken trein vielen er letterlijk af. De Vira van de Italiaanse bouwer Ansaldo Breda werd in januari uit de dienstregeling gehaald. En de problemen zijn nog steeds niet opgelost. De Belgische spoorwegonderneming MMBS geeft vanmiddag een persconferentie. Daarna willen de Nederlandse spoorwegen pas reageren. En Rusland gaat naast luchtweerraketten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 ANWB ah, verkeersinformatie. René Prozet, nog steeds problemen met de ananassap? Ja, er ligt nog steeds ananassap ten zuiden van Bergen-op-Zoom. En dat zorgt daarvoor flinke problemen op de snelweg naar Zeeland. Want uh, het ligt bij knappelijk Markiezaat, precies de snelweg uh, die je moet nemen als je Zeeland in wil. Dat merk je op de A4 vanuit Antwerpen. Want er staat tussen de Belgische grens en Hoge Heide. 7 kilometer. Maar ook vanuit Breda. Want op de A58 ook een lange file. Tussen Bergen op Zoom Centrum en Knoop het Markiezaad. 9 kilometer. De rechte rijstrook is daar nog dicht. Het is verstandig als u naar Antwerpenhaven wilt bijvoorbeeld. Om via de A16 en de E19 te rijden. En moet u nou naar Zeeland. Dan bent u aangewezen op een van de N-wegen daar. Dan de andere files. Op de A10, de Zeeburger Tunnel. Daar is de rechte rijstrook dicht richting Volendam. Daar was gistermiddag een Ongeluk in de avondspits, dus dat kan er ongetwijfeld mee te maken hebben. Op de A13 Den Haag-Rotterdam, daar uh, was ook wat aan de hand bij Delft. Inmiddels is de weg weer open, maar er staat nog wel drie kilometer file. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Belf. Schiphol trekt 1 miljard euro uit om uit te breiden. Na maandenlange onderhandelingen. Tussen KLM en deze luchthaven is er eindelijk een akkoord. Swieveld gaat zich meer richten op grote internationale uh, vluchten, intercontinentaal heet dat dan. En uh, Schiphol wil meer overstappende reizigers aantrekken. Korte vakantievluchten zouden daarom moeten uitwijken naar Lelystad. Omdat op Schiphol geen plaats meer zou zijn voor die charters. Arcafly is daar boos over, over die splitsing. Ook milieuorganisaties zijn niet blij met dit voorgenomen besluit. En de politiek die is wel positief. En ik denk dat het ook voor de passagiers, de Nederlandse burger, noem ik het maar even, ontzettend belangrijk is dat die hubfunctie die doorsteek naar de rest van de wereld, dat dat blijft... omdat het gewoon heel veel banen oplevert voor het land. En in deze tijden hebben we dat gewoon keihard nodig. Vasila Hartje is dat van D66. Vandaag praat het kabinet ook over deze plannen. Moet Schiphol verder uitbreiden? Of heeft de luchthaven zijn maximale grootte intussen wel bereikt? Ik ga erover praten met Steven Verhagen. Hij is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... en piloot bij de KLM. In de zekere zin dus ook wel een beetje partij... In deze... Goedemiddag, meneer Verhagen. Goedemiddag. Uh, drie keuzes aan het begin. We gaan zometeen uitgebreid doorverspreken over die stelling natuurlijk. Maar die keuzes, daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Schiphol moet vooral KLM te vriend houden. Ja. Economische groei is belangrijker dan milieuregels. Ja. Lelystad is te slecht bereikbaar om te dienen als charterluchthaven. Nee. Oké, okay, en dan uh, de stelling. En ik roep iedereen op in Den Landen om aan mee te doen... of je nou wel ooit gevlogen hebt of niet. Dat maakt ons niet zoveel uit. Iedereen moet hier toch wel een mening over hebben. We kennen Schiphol toch allemaal als een, uh, een fijne... maar toch ook wel hele drukke luchthaven. Um, luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Dat is de stelling. Bent u het eens daarmee? Of oneens? En zo dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800 0801101. U weet, treffen we elkaar hier zo in deze uitzending. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl en twitteren. Eens of oneens kan, doe het dan met hekje standpunt. En meneer Vragen, luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Eens of oneens? Ja, daar ben ik het niet eens. En waarom? Omdat Schiphol een hele grote functie heeft in, in Nederland. In, aan, en grote bijdrage aan de Nederlandse economie levert. En uh, daarmee voor een hoop werkgelegenheid zorgt in en. ...en rond Schiphol en daarmee uh, erg belangrijke functie uh, heeft en uh, zal moeten blijven houden. En groei is uh, daarmee, uh, daarbij nodig. Uh, wel moet erbij gezegd worden dat dan voornamelijk uh, de Nederlandse werkgelegenheid te goede moet komen... ...en niet moet groeien om alleen maar uh, uh, rovende maatschappijen uit het buitenland te accommoderen. Om het maar, Weet, uh, maar wat, even plat te zeggen. Nou, wat bedoelt u daar precies mee? Nou, er zijn nogal wat maatschappijen die in de, in de omgeving van bijvoorbeeld het Midden-Oosten als, als kool uit de grond gestampt worden. En hier en daar zijn het toch ook wel zeer nadrukkelijk wat verdenkingen van oneerlijke concurrentie. Als we die alleen maar accommoderen met deze groei en investeringen dan boeren we achteruit als Nederland. Het moet voornamelijk ten goede komen aan de bedrijven... en de bedrijvigheid op rond Schiphol voor Nederlandse, Nederlandse werknemers. Is ja. onze mening. Kunt u eens uitleggen, want ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen... Uh, uh, de, hoe, hoe dat dan precies zit. Want wat is dan het voordeel voor ons als er een vliegtuig... Uh, laten we zeggen, doorkomt van, nou, ik noem eens wat Detroit... via Schiphol en doorgaat naar het Verre Oosten? Wat hebben wij daaraan dan? Nou, dat is niet zozeer wat er gebeurt. Uh, maatschappijen sturen vliegtuigen naar Schiphol. En de meeste maatschappijen hebben daar, uh, Schiphol daarmee als uh, eindstation. En meer andere maatschappijen, zoals bijvoorbeeld een Air France of een Delta... die in een groot verband, alliantie, uh, een alliantieverband met uh, in dit geval KLM werken... hebben daarmee ook de overstapfunctie van Schiphol nodig. Het punt is dat uh, een maatschappij uit de Golfregio, waar ik het net even over had... alleen op Schiphol komen om op goedkope wijze passagiers uh, op te halen... en uiteindelijk via hun stations weg te voeren. Daarmee is de Nederlandse werkgelegenheid niet echt geholpen... Uh, behoudens enkele uh, afhandelingsactiviteiten. Uh, dus die, die gebruiken het echt als overstapstation? Nee, die juist niet... Die gebruiken Nederland als eindstation en proberen hier zeg maar, de passagiers op een zo effectief mogelijke manier uit de markt te trekken. Zodat zij niet meer, niet meer op de andere netwerken en voor de andere maatschappijen aan boord komen. Ja. En doen dat vanwege in, in toch wel vermeende uh, oneerlijke concurrentie. Of in ieder geval, er zijn grote verdachtmakingen over uh, met zeer lage tarieven. En dan zou je kunnen, bijna kunnen denken aan prijsdumping. Hmm. Um, we hebben al de reactie van Arkenfly gehoord: hè? dat is een van die chartermaatschappijen. Nou, die zijn niet uh, blij met deze maatregel. Er zijn er meer van natuurlijk. Moet Schiphol niet bang zijn dat hij uh, ja, nu uh, loyale klanten gaat verliezen... zoals bijvoorbeeld Arkefly? Nou, verliezen lijkt, lijkt me sterk. Volgens mij staat het Arkefly nog steeds vrij om te blijven op Schiphol. Ik denk dat veel ook uh, bepaald zal worden door prijsvorming. Dat is ook weer een element wat hieraan meedoet. Als de investering die Schiphol gaat doen een veel hogere ticketprijs met zich mee gaat brengen, of het nou charter is of overstappassagier, dan heeft het weer geen zin, want dan kun je wel ruimte maken om uit te breiden, maar dan wordt er misschien niet uitgebreid en zeker niet door Nederlandse maatschappijen, want die kunnen dat dan niet financieren of niet betalen. Die andere luchthavens zouden natuurlijk ook wel voor een goedkopere structuur voor de charters kunnen zorgen, want een kleinere luchthaven heeft over algemeen lagere tariefstructuren. Dus dat kan interessant zijn, ook voor onze consument, om uh, uiteindelijk dan via Lelystad naar je vakantiebestemming te gaan. Nou zeker, maar het is ook niet nieuw. Want we nee, nemen, Transavia die vliegt natuurlijk al vanaf ja. Rotterdam en vanaf Eindhoven ja. en vanaf Groningen. Ja, ja, dat gebeurt inderdaad ook nu al. Um, ja, Akkervle is natuurlijk ook boos, omdat zij niet betrokken zijn bij die plannen. Er is alleen met KLM gesproken. Dat kan, um, maar daar ga ik niet over. Nee, nee, maar u zei net met de keuzes: ja, het is terecht dat de KLM een belangrijke stem in het geheel krijgt. Nou, wat bij KLM met name het uh, geval is. En u kondigt het ook al aan, hoor, ik ben zelf vlieger bij KLM. En uh, uh, daarnaast, en daarom zit ik hier uh, voorman van uh, onze Nederlandse verkeersvliegers. Vertegenwoordig daarbij ook de vliegers bij Transavia, Arkefly, Martinair. Laat dat voorkomen helder zijn. Maar wat KLM bij Schiphol brengt, is een overstapfunctie. Is een hele grote netwerkfunctie. Die kan je niet verplaatsen. En als dat moet groeien, als dat kan groeien of zou moeten groeien... dan kan dat alleen vanaf Schiphol. En dat is het punt. En KLM heeft met alle bedrijven rondom Schiphol... een enorm groot, uh, groot economisch potentieel... om dat dan samen met Schiphol tot een nog groter economisch potentieel ja. te maken. Met werkgelegenheid, uh, et cetera. Maar daarvoor zouden dus die charters plaats moeten maken... want die nemen natuurlijk ook ruimte in. En uh, in de huidige setting kan Schiphol niet verder uitbreiden. Nou, volgens mij kan het nog wel uitbreiden. We hebben ook nog het Aldersakkoord... De maatschappijen doen over het algemeen en zeker ook in Nederland zoveel aandacht om stiller, zuiniger. En daar staan we ook allemaal achter, want het moet allemaal duurzaam. Daar zijn, zijn we allemaal blij mee dat dat gebeurt. Maar het heeft zoveel kapitaalintensieve investeringen nodig. Dus het is zo verschrikkelijk duur om een schoon en zuinig en nieuw vliegtuig te kopen. Dus als je dat dan doet, ja, dan moet je ook wel goed geaccommodeerd worden. En als je dan investeert in, la, in minder geluid, in minder uh, kerosine, et cetera, uitstoot... Dan, dan mag je ook verwachten dat er uh, hogere limieten komen voor die, voor die groei. Want anders wordt die investering niet beloond. Dan ja. kunnen we het net zo goed niet doen. Ja, want we hebben even gebeld met Provinciale Staten uh, in uh, Noord-Holland. troffen daar uh, de fractie van GroenLinks. En zij zeggen dat het uitbreiden puur een kwestie is van trots, prestige, zeg maar. En niet zozeer een economische noodzaak heeft. U bestrijdt dat. Ja, dat uh, wil ik toch als uh, onzin uh, kwalificeren. Want, nou ja, goed, dat heb je net uitgelegd, wel degelijk is daar een economische uh, uh, uh, haakje aan te maken. Het, het, het doel is uh, grote internationale luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. Um, maar blijven die op Schiphol als ze, als ze ergens anders ineens iets beters kunnen krijgen? Een hele goede vraag. Nee, denk ik. Ons antwoord is dan ook, stel dat een grote netwerkmaatschappij... die zijn basis op Schiphol heeft, wat je niet kan verplaatsen... in dit geval KLM. Als die om zou vallen... dan denk ik dat de rol van Schiphol in de internationale luchtvaartwereld... vrijwel uitgespeeld is. En dan kunnen een hoop mensen zeggen... nee hoor, want dan, dan zorgen we wel dat andere vliegtuigen hier nog terecht kunnen. Maar er is helemaal geen, geen maatschappij die per se in Schiphol geïnteresseerd is. Uh, dat, dat zou een, een misvatting zijn. Dus KLM en Schiphol zijn elkaar, aan elkaar verbonden. En, uh, en daarmee is uh, die netwerkfunctie is, is essentieel. En grote maatschappijen naar Schiphol trekken... kan ook juist een heel groot risico hebben... dat je juist je economisch potentieel gaat ondermijnen. Overigens, eerlijke concurrentie zijn wij op zich voor... Maar het moet niet zo zijn dat iemand op basis van oneerlijke voordelen... die zij krijgen, hier aan prijsdumping kunnen doen. Aan prijsdumping en daarmee zorgen dat, dat de Nederlandse maatschappijen echt zwaar tekort gedaan wordt. En daarom zouden we als Nederland ook niet moeten willen investeren... in een uitbreiding, als dat het geval zou zijn. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Een van onze luisteraars die schrijft op de site... gewoon uitbreiden en niet naar Lelystad. Want het milieu, ja, daarvoor maakt het, zegt, zegt deze meer of mevrouw, niks uit. Waar een vliegtuig land of opstijgt op Schiphol... heb je de infrastructuur. Dus uh, daar gewoon maar doorgaan met bouwen. Nou, daar ben ik het in grote lijnen uh, mee eens. Dat is wat ik eerder al aangaf. Uh, dat is, als, als je nu als maatschappij wel investeert in duurzaamheid... en in uh, geluidsarmere vliegtuigen, uh, et cetera. Minder, minder brandstof uh, uitstotend. Dan een uitlaatgassen genereren. Dan dan mag je toch verwachten dat er ook hogere limieten voor, voor vrijkomen. Want dan zou je zeggen, dan mag je die ruimte nog wel mm. gebruiken. Dus in vliegbewegingen zou dat meer moeten toenemen dan. Ja, dan zou het, aantal vluchten, uh, ma het maximaal aantal vluchten uh, zou kunnen toenemen. Want uh, Natuur en Milieu zegt, uh, de afgelopen tien jaar is het stabiel geweest. Hè? Dus zij zeggen, ja, de grens van wat maximaal mogelijk is nu, uh, is wel bereikt. Nou ja, dat, dat mogen zij uiteraard vinden. Ik, ik denk het niet. Ik denk namelijk dat in een functie die Schiphol heeft... Uh, en daarin hebben we ook uh, Rotterdam natuurlijk als groot voorbeeld... als een, als een leidinggevend en toonaangevend uh, havenbedrijf... met distributie, overslag, netwerk, de kracht van Nederland... daar moet je Schiphol ook voor blijven inzetten. En uh, stilstand is achteruitgang, zegt men in de economie ook wel. En dat moet uiteraard met beleid, met evenwichtig beleid... Uh, met oog voor het milieu, met oog voor de duurzaamheid... en over het algemeen zijn de Nederlandse maatschappijen, voor zover wij weten... daar uh, absoluut toe in staat en ook absoluut mee bezig. Ja. Ik, ik geloof dat het plan is dat het vanaf 2017 al zo moet hè, op Lelystad. Ja, dat, dat kan. Ja, daar, daar, daar ga ik ook, ook niet over. Nee. Dat is misschien flauw, maar de, ik, ja, ik heb niks tegen, tegen Lelystad als vlieg, vliegveld. Laat dat ja, maar zijn, ik, bedoel, ik bedoel meer zo van, kan dat ook zo snel? Want uh, ik, bedoel, ik heb zelf een tijdje in, in Groningen gewoond... en de hele discussie daarover Groningen Airport eelde meegemaakt. En dat duurde echt tientallen jaren voordat daar bijvoorbeeld een baanverlenging was. Nou, dat heeft, heeft inderdaad uh, politieke achtergronden en niet zozeer de, de technische achtergronden. Dus ik, ik heb geen idee hoe snel het in Lelystad uh, kan. Nee, dat als je daar geld voor hebt, dan zou dat uh, vrij snel kunnen om daar een volwaardige luchthaven voor die charters van te maken. Dus. Nou, ja, een luchthaven is vrij, uh, vrij, vrij snel te bouwen. En nogmaals, dat hoeft ook geen netwerk luchthaven te zijn. En dat is de kracht van Schiphol. Schiphol is helemaal geoutilleerd en uitgerust voor de netwerkpassagiers. Die kijkt naar de bagagesystemen, kijkt naar die hoge efficiëntie van die apparatuur. En die is ook enorm duur. Uh, daar is Schiphol helemaal op ingericht. Kijk naar de mogelijkheden om over te stappen... hoe je van de ene terminal naar de andere kant komt. Daar heeft Schiphol een enorm voordeel in wereldwijd gezien. Die, ja. Dat voordeel moeten ze blijven houden. En dus zijn ze voor de transfer, voor de overstap, buiten buitengewoon interessant. Ja, uh, Duidelijk uw verhaal. Uh, blijf meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties van onze luisteraars door te nemen. Steven Verhaag hij is voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Piloot bij KLM. Luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Dat is onze stelling uh, op deze verhaal. Daar is nu door bijna 900 mensen op gestemd. 58% is het eens op de site, 42% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ik spreek van Niels van Dorscher. Um, ik wilde reageren en ik ben het niet eens, met de, niet eens met de stelling. Ik vind dat Schiphol van zichzelf al groot genoeg is. Mijn belangrijkste argument is dat de bereikbaarheid van Schiphol... is wat mij betreft het grootste probleem. En als je verder gaat uitbreiden, zal die bereikbaarheid niet vanzelf beter worden... En ik zie meer in een uitbreiding van bijvoorbeeld uh, Eindhoven of de nieuwe luchthaven Twente die ze ook verder willen uitbouwen. Dat voor mij misschien even door Groningen. Dus ik zie veel meer in een regionale uitbreiding. En leden is nog niet eens uh, per se. Nee. Uh, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Wim van Ziegen. Um, hallo. Nou, ik ben het, uh, het er wel mee eens. Um, en ik denk ook dat uh, ik ben het met meneertje uh, Stefan, is het geloof ik, van de KLM. Steven van Hagen. Ja, precies. De argumenten die hij allemaal aanvoert, die uh, spreken me heel erg aan. Waar ik zelf uh, even om moet lachen, is uh, uh, wat jij zelf ook al opmerkte. Dat uh, de procedure voordat uh, Lelystad zover is, uh, dat dat nog wel eens uh, zwaar komt tegenvallen. Want ik woon zelf, uh, ik, ik, ik kom zelf uit het noorden en woon ook nog in het noorden, vlakbij Groningen. Ja. Nou, inderdaad, uh, voordat uh, uh, alle, uh, uh, nou ja... Zeg maar, alle bezwaren uh, uh, uh, zijn, uh, zijn opgehouden. En, uh, en, en, de, en de politiek en de milieuorganisaties en dergelijke. Ben je zo uh, 15 à 20 jaar verder. Althans, dat uh, heb je zelf ook al gezegd. Dat ja. ervaring hier in het noorden. Dus ja. 2017, 2018 kunnen ze vergeten. Maar op zich is er niks mis mee met uh, Schiphol uh, meer ruimte geven. Nee. Duidelijk, dankjewel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Dag, goedemiddag, met uh, Steven van der Heijden. Toe in Nederland, Akenvlaaij. U bent daar de grote baas, toch? Uh, ja, dat, uh, dat klopt. <laughs> ja. nou, Leuk dat u even inbelt, want u hebt er direct mee te maken. Ja, we hebben er inderdaad direct mee te maken. En in die zin, de luchthaven Schiphol wordt maximaal kunnen uitbreiden. Daar zijn we het uiteraard mee eens. Want dan is het namelijk helemaal niet nodig om Lelystad aan te leggen. Leg eens uit. Nou kijk, wij als aangefluit, maar dat geldt ook voor sommige andere vakantiemaatschappijen... maken juist heel graag gebruik van Schiphol, omdat... ...ook onze klanten heel graag gebruik van Schiphol maken... ...daar met de trein kunnen komen bijvoorbeeld... ...en wat op Lelystad niet het geval is... ...daar veel betere faciliteiten hebben... Eh, ...daar ook eh, dag en nacht kunnen aankomen en vertrekken... Dat, ...en dat kan allemaal niet op Lelystad... ...waar er nog helemaal eh, geen eh, echte plannen voor zijn... ...waarvan ook nog volstrekt onduidelijk is hoe het eruit komt te zien... ...dat slecht bereikbaar is, veel verder weg ligt... Eh, ...dus met andere woorden... Eh, ...de Nederlandse vakantieganger gaat er ernstig op achteruit... Uh, maar stel dat dat nou uh, wel goed geregeld wordt in Lelystad... is het dan nog niet aantrekkelijk voor u? Ah, ik denk niet dat het mogelijk is om Lelystad dichter bij Amsterdam te leggen. Bijvoorbeeld. <laughs> nee, nee, dat niet, maar ik bedoel die bereikbaarheid. Als je ja, zorgt dat, bereik... dat er goede treinverbindingen zijn... en het uh, nou ja, feit is dat je als je naar Schiphol gaat in de spits... dan uh, kom je ook in de file te staan natuurlijk. Nou, dat tegenwoordig valt dat met die uitbreiding van de snelwegen wel mee. Het gaat niet zozeer om de file, het gaat om de afstand... het gaat om de bereikbaarheid per trein met name. Lelystad zal in de komende uh, jaren zeker niet bereikbaar zijn per trein... terwijl juist onze passagiers... ...voor zo ongeveer de helft gebruik maken van uh, dat, uh, dat, ja. uh, dat treinvervoer naar Schiphol. Ja. Uh, en uh, die overstappende passagiers op Schiphol uh, hebben helemaal geen uh, behoefte aan een treinverbinding die onder die terminal uitkomt. Ja, u bent ook een beetje boos omdat u niet in de gesprekken betrokken bent, alleen KLM. Uh, wat, wat zou dit voor consequenties kunnen hebben dan voor, voor Arkefly als dit plan nou echt doorgaat? Dat betekenen dat wij onze operatie zouden moeten splitsen. Dat onze verre vluchten gewoon vanaf Schiphol zouden moeten blijven plaatsvinden. En de Europese vluchten, de zonbestemmingen, naar Lelystad zouden moeten. Het zou ook betekenen dat uh, uh, wij onze passagiers een veel hogere prijs zouden moeten berekenen. Omdat we veel minder efficiënt met onze vliegtuigen kunnen omgaan. Dus het heeft een behoorlijk prijsverhogend effect voor Lelystad. Nou, dus wat Verhagen zei, juist dat die prijs gedrukt zou kunnen worden... omdat je uh, nou ja, niet uh, enorme uh, systemen op hoeft te zetten op zo'n luchthaven. Dat zou dan dus inderdaad op, op Lelystad kunnen. Dat klopt niet zegt u. Nou ja, we hebben in overleg met Schiphol gehad, hoewel we daar verschillende keren over gevraagd hebben. We hebben geen idee over het tarief wat gaat worden gehanteerd op Lelystad. Maar zelfs als dat een tientje lager zou zijn dan op Schiphol, wat erg onannemelijk is... want bijvoorbeeld nu Rotterdam is zelfs duurder dan Schiphol... dan nog zou dat het nadeel van de inefficiëntere operatie op, op Lelystad helemaal niet compenseren. Dus vliegreizen zouden daarmee toch nog tientallen euro's, euros duurder worden. Ja, ja. Um, nou, sterkte er eerst mee. Uh, voorlopig is het er nog niet, dus er kan nog eigenlijk van alles aan gedaan worden zeg ik dan maar even vrij naïef. Uh, en u gaat dat vast wel uh, vanuit de zijlijn goed in de gaten houden. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Dat is de baas van Arkefly. Niet zo blij dus met deze plannen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met uh, Van Noord uit En uh, wij worden dagelijks geconfronteerd met Schiphol... door de vliegtuigen die bij ons uh, overheen gaan... En uh, ik ga niet zeggen dat het belang van Schiphol niet groot is. Dat is voor ook voor deze omgeving is, uh, enorm. Maar ik vind wel dat ze inmiddels ver over alle milieugrenzen heen gegaan zijn in de afgelopen tien jaar. Terwijl Verhagen het ja, ik... zei van de vliegtuigen worden uiteindelijk steeds milieuvriendelijker, ook minder, ja, meer, dat, beter, dat beter is, qua geluid. Ja, heb ik geleden ook gezegd, maar dat, uh, dat heb ik ervaren, dat vind ik niet. Wat ik zie is dat dat uh, niet waar is en wat ik hoor is dat het niet waar is en ik vind dat er veel te veel drukte er in deze regio komt dat er veel te veel fijnstof is, dat er veel te veel lawaai is, dat er veel te veel stank is aan uitlaatgassen en aan kerosine dampen en stank. Ja. En dat mag best wel eens een keertje goed duidelijk naar uh, voren gebracht worden. Het is gedaan. allemaal heel erg leuk dat er geld verdiend moet worden. Dat ga ik ook niet ontkennen. Er moet ook ja, werkgelegenheid ja, ja, ja, ja. zijn en dat doet Schiphol enorm veel aan. Ja. Maar er is toch wel een, een groot nadeel aan Schiphol en dat moet zeker ja. in deze discussie meegenomen worden. Hebt u bij deze gedaan. Dank u wel. Stampen.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Andrea Jonker uit Amsterdam Zuidoost. Um, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Ik ben wel voor uitbreiding uh, Schiphol, maar niet maximaal, maar optimaal. En zijn er dan diensten die overblijven, die dan niet bediend kunnen worden... Um, dan zou dat op andere uh, luchthavens... Uh, uh, plaats kunnen vinden. Ja. En optimaal bedoel ik dan, uh, ten, uh, uh, uh, zeg maar, als je kijkt naar de gemeentes, de omliggende gemeentes en de infrastructuur. Duidelijk, uh, duidelijk punt, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, ik spreek er met Johanna Holtma uit Lelystad. U heeft het steeds over dat het heel lang zou duren voordat alles hier rond is. Maar er is al jarenlange voorbereiding gaande hier in Flevoland. Ja. En uh, het vliegveld is hier al lang van Schiphol. Dus uitbreiding van Schiphol betekent gewoon uh, dat ze hier in Lelystad uh, aan het werk gaan. Als je naar, van hier naar India wil vliegen, dan moet je ook in Londen overstappen... en een uur met een trein ergens naartoe. Dus zelfs die overstapmogelijkheid zou helemaal geen probleem zijn. En u zou een warm voorstander zijn als inwoner van Lelystad... Ja, dat die prima. vluchthaven nog verder wordt dat uitgebouwd? Die, die, die baan gaat niet over bewoond gebied. Dus daar uh, ja, er wonen natuurlijk wel wat mensen. Maar ze hebben niet meer last van het geluid dan nu van de geluiden van Schiphol. Ze ja. hebben nu ook al veel last van Schiphol. En, en als ze zeggen dat het zou in 2017 en 2018 zo'n beetje klaar moeten zijn... dan zegt u dat kan, want ze ja, hebben op Natuurlijk, daar zijn ze al zoveel jaar mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. Dat zou best moeten. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Merle Comand. Hallo. Ook uit, ook uit Lelystad. Zeg het maar. Ja, het is wel grappig. Mijn voorgangster die vindt het wel een goed idee, maar ik, ik vind het niet zo'n goed idee. Um, ik werk bij een groothandel voor uh, biologische voeding. En uh, wij nemen ook veel producten uit uh, de flavorpolder af. En uh, ik ken ook een aantal bedrijven, landbouwbedrijven die onder de, onder de rook van het vliegveld liggen. Ja. En uh, ja, voor hen betekent dat natuurlijk dat zij uh, uh, ja, gewoon niet meer schone producten kunnen telen. En die meneer uit die zei natuurlijk van, uh, bij ons is het niet meer te harde. Maar goed, bij ons is het op dit moment nog wel uh, te harde. En dat vind ik dan ook wel weer jammer, dat ergens waar het nog wel oké okay is... Ja, dat dat dan ook gewoon uh, vervuild gaat worden. Ja. Dus ik, ik, kijk, ik denk, het moet wel ergens gebeuren, maar ja, het is nu nog, het is nu nog uh, gewoon schoon gebied eigenlijk. Dus dat ja. is wel heel erg jammer. Het moet wel ergens gebeuren, maar liever niet in uw achtertuin. Nou, het gaat niet eens om mijn achtertuin. Alleen ik denk, uh, als je dan uh, vervuiling hebt en lawaai... Uh, dan kan je het misschien maar beter concentreren. En uh, ja. dat, dat geldt voor die meneer Van Arken, uh, die heeft daar voordeel van. Maar ik denk dat dat het op allerlei uh, gebieden nou. gewoon voordeel heeft als je dat concentreert. Dank u wel voor het uh, bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen deze week telefoon te nemen voor stand.nl. En Steven Verhagen gaan we nu de mond gunnen. Want uh, hij heeft meegeluisterd, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, piloot bij KLM, uh, over deze discussie. Uh, meneer Verhagen, reageert u ja, nou de, de, de breed scala aan standpunten... dat uh, gaf uw percentages eens oneens ook al, uh, ook al aan. Ik denk dat er redelijk evenwichtige reacties zijn... als je die stand uh, zag. Uh, ik denk dat de heer Van der Heijden op zich uh, uh, gelijk heeft. Uh, Van Hackerfly was die. Ja, uh, dat hij uh, zegt dat, uh, dat zijn operatie daarmee gesplitst wordt. En uh, ik denk dat vanuit het bedrijf daar beste nadelen voor zouden kunnen ontstaan. Ik, ik kan het ook niet helemaal beoordelen. Dus of, of het naar Lelystad moet worden. Voor mij is het belangrijk dat Schiphol in ieder geval uit zou moeten kunnen breiden. Omdat de Nederlandse bedrijven uh, de kans zou moeten worden gegund... om in ieder geval te kunnen blijven groeien en niet tot een stilstand te komen. Om daarmee in ieder geval de werkgelegenheid in en om, rond Schiphol... Ja. ook voor nieuw, uh, nieuw aan te stormen personeel en aanstormend personeel uh, mogelijk te maken. Voor de economie belangrijk, voor iedereen belangrijk. Nogmaals, de investering moet ten goede komen aan de, aan de Nederlandse economie en niet aan uh, aan aan, aan, aan, aan, aan zeg maar prijsjesjagers oh. uit het uh, uit het buitenland en, en, en, en over het milieu daar gingen mensen natuurlijk uh, automatisch op binnen meneer uit Velsenbroek die het uh, dagelijks ervaart he, dat de er vliegtuigen overkomen. Um, en u zei in het eerste deel van het gesprek nog: van ja, we, we zijn er druk mee bezig hebben die toestellen toch steeds milieuvriendelijker te maken. Geluidsarmer ook. Nou, we zijn met, met allerlei dingen bezig in, in, in, in luchtvaart Nederland, in luchtvaartwereld. Uh, als je ziet de ontwikkelingen van de vliegtuigbouwers uh, die ook steeds economische vliegtuigen maken, die steeds stillere vliegtuigen maken, de motorenfabrikanten, de combinatie van vliegtuig en motor die, uh, die door de jaren heen gewoon steeds, meer, uh, steeds stiller is geworden en efficiënter. Uh, ook wij met onze procedures, en daar komen wij dan meer om de hoek kijken als vliegers, uh, om precies uh, de, de nauwkeurige paden te volgen, om zo min mogelijk geluidshinder voor de, voor de omwonenden te genereren, daar zijn we ook al jaren mee bezig. Daar zijn steeds betere ontwikkelingen om steeds nauwkeuriger... Uh, over bepaalde punten uh, heen te vliegen of juist niet heen te vliegen. Dus overal, en dat zie je ook in meerdere plekken in de wereld... en dat geeft gewoon minder geluidshinder. Ja. Dus ik kan, het, ik kan het daar... Wat, wat die meneer vindt, uh, uiteraard mag hij dat vinden kan hij dat vinden. Uh, wat ik aan gegevens heb, uh, wijst daar in ieder geval niet op. En er uh, ja. wordt in ieder geval heel veel uh, geïnvesteerd in... Uh, in dit, soort, in dit soort zaken. We gaan kijken wat er uitkomt allemaal. Uh, Lelystad, Schiphol. Wanneer gaat uw volgende vlucht weer? Mijn volgende vlucht? Ik denk over twee weken. Maar ik moet nog even bellen. Maar via Schiphol, hè? Absoluut. <laughs> Oké. Okay. Dank dat u meedoet In stand.nl. Steven Verhagen, voorzitter van de vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Uh, Luchthaven Schiphol moet maximaal uitbreiden. Die stelling blijft de hele middag op onze site nog staan. U kunt reageren daar. Voorlopig hebben dat 938 mensen gedaan. 57% eens. 42%, 43% oneens. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...